3 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De nieuwe stikstofaanpak van het kabinet is onvoldoende. Er is geen garantie dat de natuur goed herstelt... en ook juridisch zijn er te veel onzekerheden. De commissie Remkes zegt dat in het eindrapport. Een jaar geleden zette de Raad van State... een streep door het stikstofbeleid van het kabinet... waarop talloze bouwplannen en vergunningen... voor boerenbedrijven werden ingetrokken. Het nieuwe beleid lijkt volgens Remkes te veel op het oude. Ze moeten stikstofuitstoot over tien jaar niet... met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 De Spaanse openbaar aanklager heeft een onderzoek geopend naar de vorige koning, Juan Carlos. De 82-jarige oud vorst heeft mogelijk een rol gespeeld bij het toekennen van een contract voor een spoorlijn in saoedi arabië aan een groep Spaanse aannemers in 2011. Het vermoeden bestaat dat hij daarvoor miljoenen aan commissie heeft gekregen. Het onderzoek draait vooral om de vraag of Juan Carlos, die in 2014 afstand deed van de troon, onschendbaar is. Het Spaanse Koninklijk Huis heeft nog niet gereageerd op het onderzoek.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 De Nederlandse bank adviseert het kabinet om te zorgen dat de bouw en het aanbod van huizen op peil blijft. Omdat de rente zo laag is, kunnen ook de investeringen op niveau blijven. Juist nu moeten verduurzaming en vergroening versneld worden doorgevoerd, zegt de Nederlandse bank. Sinds gisteren zijn drie nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het RIVM. Het dodental komt daarmee op 6016. Ook zijn sinds gisteren vijf nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 165 mensen zijn sinds gisteren positief getest op het coronavirus. Het weer is bewolkt, af en toe kan er een buitje vallen. Er is ook wat zon en het is 15 tot 18 graden. Morgen wat minder buien en ook iets frisser. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 een metalen draait, of de 12e, of hoe het heet, ja, dan duurt het heel lang voordat ze gaan zingen. Zo ook bij deze plaats van Katakugu en Tushai. Het is 8 over 3, Zandvoort, welkom terug, Zandvoort op zaterdag. We zitten er, Studio Tolweg 10A, tegenover mij A.J. Vos. Nogmaals, goedemiddag. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers, u ziet me niet, maar ik ben er wel. Zfm-live.nl uh, wat gaan we doen? Tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Inmiddels een beetje grijzig geworden buiten, maar wij gaan vrolijk verder. Of vrolijk, we gaan gewoon door. Uh, wat gaan we doen in het tweede uur? Nou, diverse Zandvoortse nieuws in het kort. Uh, de gemeente vraagt uw medewerking om lid te worden van een digipanel. Daarover zometeen meer. En wellicht uh, aan het eind van de zomer dat komende stints. Kent u ze nog? De stints weer terug uh, in het Zandvoortse straatbeeld. En verder nog meer nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM, Zandvoort. Dankjewel, Albitan. We hebben er weer zin in. Een lekkere uurtje muziek afgewisseld... met informatie voor Zandvoort en de regio. En dat is meteen ook uh, ons ochtendprogramma... wat je elke doordeweekse dag hoort tussen 10 en 12 uur... met heel veel actueel nieuws tussen 10 en 12 dus bij ZFM. Say, When our friends ask about you. I guess I'll just pretend I'm better off. With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 was Delegation and Where is the Love. Zometeen weer meer info bij Zandvoort op zaterdag. Maar eerst gaan we nog een Fleetwood metje voor je draaien. Hier is Little Lies. Dat was de single-hit van Fleetwood Mac en Little Lies. Ja, het is een bericht, tijd voor een berichtje van de gemeente, want die vragen ons die medewerking. Albert-Jan. Ja, denk mee met de gemeente en word lid van het digipanel Zandvoort. Het komt regelmatig voor dat Zandvoorters kritiek hebben op het beleid van de gemeente. Er is nu een mogelijkheid om die kritiek te uiten via een digitaal panel. Wie zich hiervoor aanmeldt, krijgt een regelmatig terugkerende enquête toegestuurd en wordt op deze manier uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van onze mooie gemeente. Zo kunt u, on Zo kunt u ook onderdeel zijn van de besluitvorming. Als lid van het DigiPanel Zandvoort doet u online mee aan onderzoeken van de gemeente. Deze onderzoeken gaan over zeer verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over wat er speelt in uw buurt... over de klantvriendelijkheid aan de balie van het raadhuis, over het openbaar vervoer, onze veiligheid rond scholen en uiteraard ook over evenementen.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 Dus heeft u zaken waarover u van mening verschilt... met de raad of met het college? En wilt u meedenken over de voortgang van Zandvoort? Aanmelden kan via www.zandvoort.nl... schuimstreepje digipanel Zandvoort. www.zandvoort.nl... schuimstreepje digipanel Staag dus niet bij we we maximaal inschrijvingen. Oké. Oh, oh, oh, kijk, ja. <laughs> <laughs> Nou ja, wel inderdaad een goede zaak om daaraan mee te doen... En, uh... Inderdaad, je stem te laten horen hier in de gemeente Zandvoort. Via de gemeentelijke website vind je daar meer informatie over. En hier is Dominique Piek. Three nights at the motel, on the streetlights in the city of Palms. Call me what you want when you want what you are. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel, and the streetlights in the city of Palms.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 I figured out like you, say Don't waste a minute, don't wait a minute It's only a matter of time For you to say me I've been up I've been up for Three nights at the motel Under streetlights in the city of Palms Call me what you want, when you want, if you want I'm in the streetlights in the city hall. Call me what you want when you want if you want. We'll be je niet meer gedraaid op de Zombat-radio. Vandaar dat hij nou weer is, zijn De single van Dominique Piek en Free Nights. En dit is weer helemaal actueel: de single van Frank Boeien. Helaas nog steeds actueel natuurlijk uh, zwart-wit, de single van uh, Frank Boeien. Jij ja, zei het uh, net al, de stints die gaan weer terugkomen in het uh, zandvoortje. Ja, en uh, wel, uh, want vorige maand namelijk, uh, luisteraars en kijkers, ging de Tweede Kamer akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan de stint. De elektrische bolderkar werd in september 2018 van de weg gehaald... na een dramatisch ongeval in Os, waarbij vier kleine kinderen om het leven kwamen. De stint was vooral populair bij kinderopvangorganisaties, waaronder uh, Ducky Duck Duk uit Zandvoort, die bijna vijf jaar met veel plezier gebruik uh, ge hebben gemaakt van de wagen. Voor ons was het een ideale oplossing, omdat Ducky Duck vooral uh, veelal werkt met uh, groepen van tien kinderen, sloot de maximale capaciteit van de stins daar perfect op aan. Met name onze verschillende buitenschoolse opvang, de BSO in het kort, programma's en activiteiten, hebben er veel plezier van gehad, vertelt directeur Herman van der Zwet. Zelf hebben we uh, met onze stins al die jaren nooit iets raars meegemaakt. Ook nu staat, staat nog steeds niet vast wat er precies is misgegaan. Het lijkt vooral een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden te zijn geweest. Niettemin zit er natuurlijk een enorme smet op dat ding... en ik ben daarom blij verrast dat er toch een oplossing is gevonden. De hele geschiedenis is echter met zoveel emoties omgeven... dat ik kan begrijpen als collega's er liever geen gebruik meer van maken. Daarom zullen we eerst uitgebreid met alle ouders overleggen... om te zien hoe die erover denken. Zij hebben natuurlijk het laatste woord. Tot nu toe hebben we het wegvallen van de stint opgelost met lease- en leenauto's. Maar dat is zowel praktisch als financieel verre van ideaal. Daarom waren we al serieus op zoek naar een alternatief... en uitgekomen bij een soort bakfiets met hulpmotor... Die bieden een echte plaats voor slechts acht kinderen. Het zou daarom voor ons geweldig zijn als de stint weer op de weg mag. Als we voorheen door het dorp of langs het strand reden... was dat voor de kinderen vaak een belevenis waar ze ook omstanders vrolijk van werden. Niet voor niets heeft Sinterklaas ook meerdere keren voor gekozen... zich door een, door een van de stints te laten vervoeren, aldus van de zwet... Naar verwachting zal de stint onder de gewijzigde naam BSO-bus... vanaf volgend schooljaar weer in gebruik worden genomen. Nou, ik moet even wennen aan de naam BSO-bus. Jongen, jonge, jonge, jonge. Ja. Nou ja, uh, normaal gesproken dus de stint. En uh, die komt waarschijnlijk ook hier in uh, Zandvoort weer terug. Tot zover weer de info. We gaan uh, lekker muziek voor je draaien. Hier is shit. down.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 En dan zit je zo weer in, uh, in de Zandvoortse disco, uh, Albert-Jan. Ja, wel... Begin jaren tachtig. Gewoon lekker swingen op de dansvloer. Een aparte uitvoering. Hele aparte uitvoering. Ja. Leuk plaatje. You're a chic and everybody dance. Clap your hands. De volgende plaat die we gaan uh, draaien, die is afkomstig van uh, GM Silk. Die ken jij waarschijnlijk ja, niet. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Nou, het begon eigenlijk uh, bij deze GM Silk met de House Music. Okay. Die ken je natuurlijk wel, hè? van The uh, House, uh, wat er op een gegeven moment heel erg populair werd. En dit is een uh, bekende single inderdaad van uh, deze Amerikaanse zanger, uh, Jim Silk. The Shadow of Your Love, een plaat die we heel veel gedraaid hebben in de tijds. een dagje ouder, maar voor mij mag dit soort muziek veel vaker gedraaid worden op de radio. Yo, de GM Silk en let the music take control. Ja, het skatepleintje aan de, aan de Van Lennepweg is de laatste tijd of de laatste weken behoorlijk in het nieuws hier, Albert-Jan. Klopt, want rond zwervende stukken glas en loszittende onderdelen van de skateobstakels. Het is voor jonge Zandvoortse skaters op dit moment geen pretje om te skaten in een skatepark langs het spoor. Zo vinden ze zelf. Ze hopen dat de gemeente ze een keer komt helpen... maar daar zouden ze geen luisterend oor vinden. Zandvoorten Nick Drommel is daarom nu een petitie gestart... om zijn jonge dorpsgenoten te ondersteunen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten... dat ze zich niet herkennen in het beeld... dat er niet geluisterd wordt naar de skaters. Sterker nog, het probleem is wel degelijk bekend... en de wethouder zou juist graag hun plannen willen zien... om gezamenlijk tot een mooie oplossing te komen. Dat staat dus haaks op het verhaal van Drommel en de skaters.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 Met de inwoners van Zandvoort en uh, ja, we zitten nu bijna op 120 handtekeningen, super veel positieve reacties. Er is best wel een uh, grote groep uh, gebruikers in Zandvoort en vooral ook nu met de uh, huidige omstandigheden van het virus. Ja, je botst best wel snel tegen elkaar op, vooral in zo'n kleine ruimte. Dan, ja, het zou in ieder geval een stuk fijner zijn als je het gewoon uh, ja, wat groter zou hebben. Vernieuwen en misschien groter maken het skateplein. En nog een graffiti wall of twee, dat zou wel fijn zijn. Kijk naar Hoofddorp, daar is de grond best wel soepel, dat skatepark niet het veel. En als ze dit gewoon daarop baseren, dat ze gewoon zoiets namaken dan, hebben wij gewoon een goed skatepark. Ja, dat zijn nogal wat wensen van de kleine Zandvoorters natuurlijk. De gemeente laat weten graag met ze te willen praten om zo samen tot een mooie oplossing te komen. Nou, het is in ieder geval fijn dat het park in ieder geval goed gebruikt wordt door de jeugd. En het is zeker toe aan een opknap beurt. Dank aan onze collega's van NH Nieuws voor deze reportage. eigenlijk wel een goede voor een raadje plaatje, Albert Jan. Ja, yes. en Baby, je... I Love Your Way, maar van wie? De originele uitvoering. Ja, die, uh, die ken je wel natuurlijk. Crampton, hè? Ja, Meet heel Frampton. goed. En dit was uh, van Will to Power. Oh, die. Ja, die. Ja. <laughs> Oké, okay, het is weer tijd voor nieuws. Ja, uh, het Zandvoortsmuseum is zo, zoals we licht weten weer open.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 Ook directeur Lana Lemmens van Zandvoort Marketing... die het front office van de VWV in het museum vertegenwoordigt. Uh, Circuitkenner en fotograaf Aad van Koningshoven... die na afloop van de plechtigheid een rondleiding verzorgde. Colinda Klos als vertegenwoordiger van de vrijwilligers van het museum... en uiteraard directeur van het Zandvoort Museum, Hilly Janssen... waren bij de korte plechtigheid aanwezig. De wethouder was zeer verheugd dat het museum weer open kan... al is het dan alleen onder zeer strikte voorwaarden van het RIVM.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 We hebben verschillende maatregelen getroffen zodat het voor u en onze vrijwilligers gezond en veilig verloopt. Aldus Jansen. Het Zandvoortsmuseum is uh, weder dus uh, geopend. Van woensdag tot en met zondag van 10 uur morgens tot 4 uur middags. Reserveren kan via de website en anders telefonisch. De vwv Bali is dagelijks geopend van 10 tot 4. Dus gelukkig weer open het Zandvoortsmuseum. En op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag... voor de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Je hoort de 9.9 en all of me for all of you. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo in de laatste is van Cindy Loper.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 Stikstofaanpak van het kabinet is onvoldoende. Er is bovenop moet doen. De regeringspartij reageert op het eindrapport van de commissie Remkes. Die oordeelde vandaag hard over het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens Remkes is er onvoldoende garantie... dat de natuur genoeg zal herstellen door het nieuwe stikstofbeleid. D66-Kamerlid Thier de Groots noemt het rapport een steun in de rug. Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver... kunnen de stikstofplannen van het kabinet nu de prullenbak in. Ook andere linkse oppositiepartijen zeggen dat het kabinetsbeleid om moet.